Van der Linde met het NOS Journaal. In Utrecht-West is een gedeelte van een sportcomplex ingestort. Vermoedelijk is er niemand meer binnen, maar dat is niet helemaal zeker. De oorzaak is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met het gewicht van de sneeuw op het platte dak... Verslaggever Jeroen de Jager is bij de sporthal. Ik heb net met een van de eigenaren gesproken, Barry Atsma, de acteur. Die vertelde, we hebben de afgelopen dagen ook technische mensen erbij gehad. Van, gaat dit wel goed met al die sneeuw op het dak? En die hebben ons een go gegeven, dus we hebben het maar laten gaan. En nu is het toch fout gegaan. Zo'n twintig mensen die aan het sporten waren, zijn naar buiten gehaald. Voor de tweede dag op rij zijn er gevechten uitgebroken in de Syrische stad Aleppo. Het regeringsleger en geleerde milities staan er tegenover Koerdische strijders. De partijen beschuldigen elkaar van het geweld. Na de val van Assad was afgesproken dat een door Koerden geleide strijdgroep Aleppo zou verlaten. Maar dat is niet gebeurd. De Koerden vertrouwen de nieuwe machthebbers niet. Duizenden bewoners zijn uit de stad vertrokken vanwege de gevechten. Het zijn voornamelijk Koerden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt dat hij volgende week met het Denen in gesprek gaat over Groenland. Het Witte Huis liet gisteren weten dat het militair geweld niet uitsluit als Denemarken blijft weigeren om het af te staan. De Deense premier Frederiksen zei eerder al dat een Amerikaanse aanval op een NAVO-bondgenoot desastreus zou zijn. De VS zou de Groenland ook wel willen kopen, maar dat is voor Denemarken en ook voor Groenland onbespreekbaar. Europese NAVO-landen steunen Denemarken. Maar onduidelijk is hoe ver die steun gaat als Trump zijn zin doordrijft. Het weer af en toe nog sneeuw, maar vanavond vaker natte sneeuw of regen. Daarbij kan het opnieuw glad worden. Vannacht is het grotendeels droog. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Met in de middag opnieuw kans op sneeuw. Het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Welkom terug, luisteraars bij de tweede uur van De Krochten. En vanavond met Sommerhoes. We hebben net het nummer gehoord Leave Align. waar we nu verder op ingaan. 2009 kwam die plaat uit, zie ik. En dit was, uh, nee, die hebben wij dus uh, met Dirk Polak als producer bij haar vader in de expeditie van zijn uh, bedrijfje opgenomen in ja. Rotterdam Prinseland. Maar het was zo grappig dat mijn vader die. Uh, ik stond aan het begin van mijn schrijfproces uh, en het gaan opnemen. En um, die hoorde van de opnames en die dacht... oh, maar misschien kunnen we dat gewoon bij mij op de zaak doen. En die had een drumcabine aangeschaft en oh. microfoons... en weet ik veel wat niet allemaal wat hij uh, nodig had. En uh, die heeft echt eigenlijk het helemaal opgenomen. Ja, zonder dat hij het ooit eerder had gedaan. Maar onder begeleiding van Mark en met Peter... En uh, Dirk als producer is dat uiteindelijk toch een plaat geworden. Ja, okay. Maar het was zo'n leuke tijd. Ik heb zulke goede herinneringen aan de tijd dat we dat met z'n... Ja, ik was daar dan met al die mannen zeg maar, muziek aan het maken. En uh, Dirk had ook voor twee, zo twee of drie songs... Had hij Hans Dagelet uitgenodigd. Trompet. En die speelt daar uh, trompetten op. Ja, en dat was zo, het was gewoon zo gezellig om dit te maken met z'n allen... Ik, ik deed het voor het eerst pas. Een plek. Ik had wel een paar demootjes hadden we opgenomen. Maar niet, zeg maar een heel album. Uh, en ik vond het... Het was gewoon echt een waanzinnig leuk proces. Ook om ervan te leren van... Hoe werkt het dan onder druk? Ja. Want ja, dan kan je ja. een beetje zingen. Leuk. Maar hoe gaat dat als die knop aangaat? En... Het rode licht aan, zeg maar. Dat je denkt, ja, ah, het is toch eigenlijk best wel spannend. Ja. Maar ja. je bent wel uh, ondersteund vanuit in ieder geval vanuit je vader dan, uh, vanuit zeker, je ouders. Zeker. Om, en, ja. om, om deze keuze te maken om in die muziek te wat te gaan doen. Ja, en ik dacht vroeger altijd van niet, want als ik aan het. Oefenen was toen ik nog thuis woonde... Uh, op gitaar en aan het zingen. En dan hoorde ik mijn moeder heel vaak... Oh, kan ik niet ophouden met die herrie? <laughs> en, uh, maar toen dus dit ter sprake kwam... en mijn vader dus echt gewoon... Uh, ja, zonder pardon erin investeerde... en uh, dat gewoon echt een was waanzinnig goed, gaaf... Yeah. Ja, yeah. project vond om te doen. Uh, het was eigenlijk voor iedereen heel fijn... Yeah. heb ik het idee. Het was gewoon een goede periode. Mooie dingen maken. En uiteindelijk werd ik dit uh, super trots op. Yeah. Ja, Heel veel geleerd... In dat proces. En, ja. Heeft u nog wat gedaan? Als ik vragen mag. Uh, ja, ja wat, wat, wat doen? Nee. Je bent wel bekend worden. Je bent wel gaan optreden daardoor. Ja, nou, ja maar bekend, ja, ja. bekend ook niet. Ja. Dat is heel relatief. Ja, dat is heel relatief. Ja. Volgens mij is het grootste succes van muziek maken. Dat je muziek blijft maken. Voor jezelf? Ja. ja? En okay. dat je ervan kan blijven genieten om het te doen. Om het te creëren. Om het te delen. Ja. Nou, trouwens, als je het niet veel delen is ook prima. Succes is zo'n... Zo um, uh, relatief begrip. Maar kan je ervan leven, bijvoorbeeld? Uh, nee. Nee? nee. Jullie doen er wat naast? Zeker. Ja, oh, ja. Nee, we oh. konden er maar van leven. Ja. Nou ja, ik denk... Nou, Peter zal er wel uh, van de nou muziek leven. Ja, ik, ik geef, zoals ik zei, ja. ik geef les op het conservatorium. Als, als ik, ik, ik coördineer daar... Ja, ja. de educatie ja. voor. Uh, dus, dus daar, dat is dan wel... mijn vast inkomen, dat, maar dat is ook pas... sinds een paar jaar... Maar daarvoor was het wel altijd een verzameling van of lesgeven uh, of uh, nou in de tijd bij het Roos deed ik dan ook productie. Okay. En dan heb jij een tijdje PR en alles, uh, al, het, al het digitale wat er uh, mm -hmm. zich plaatsvond ja. gedaan. Ik denk dat in Nederland... Uh, uh, uh, nou ja zo'n beetje elke muzikant meerdere ijzers in meerdere vuurtjes heeft. Dus of je, hoort, je doet er ja. ook sessiewerk in de ja. studio bij, of je geeft les, of je hebt verschillende projecten die een lopen. Een studiootje, ja. Of ja. je hebt een platenzaak. Ja. Of, of, hè. Dus het, het is uh, in Nederland, is, het is gewoon te klein uh, om echt 100% uh, je op één ding te gooien. Bijvoorbeeld ja. ook, ook, nou ja, bijvoorbeeld ik was laatst bij Herman, de Herman Brood Academie. En daar, daar is dan ook die, die jongen die gitaar speelt bij de staat. Die geeft daar ook gewoon les. Dus het is, ja. uh, je hebt het gewoon nodig. En het is ook verstandig om, om ja. uh, iets achter ja. de hand ja. te hebben... Ja. Wat, uh, wat, wat door kan gaan. Om ja. Te het, uh, ja, dat is waar. Ja. Zijn we er zijn nog geen muzikant tegengekomen die... Alleen uh, oh maar Spins is. Ja, nou ja goed. Nee, en, en, maar dat is dan de ja. uitzondering die de regel bevestigt, denk ik. Ja, ja ik denk en de als... oude rockers. Die hadden het voordeel dat ze in de bijstand kwamen... Het ja. was goed, ja, ja, ja. ja Misschien Spinvis kan er van rondkomen, omdat hij denk ik, hoop ik, heel erg voor hem ook zijn royalties goed geregeld heeft. Hij heeft alles in eigen hand. En ja, ja, snap je. Dus ja. dat is ook niet alleen muziek maken, dat zijn alle, ja. uh, ja, alle facetten. Hij heeft daar ja. een manager, is hij waarschijnlijk ja. ook zelf. Zo geloof ik. Ja, precies. Ja. Dat, dus als je alles in eigen hand houdt en dan in de goede tijd wel ja. een hit gescoord hebt, dan kan je er misschien, weet je wel, maar dan een zal het ook niet zijn. Ja, nee, ja, nu dat de vergoedingen... Je mag blij wezen, dat is echt heel slecht hoor. Van heel veel zalen dat ze gewoon muzikanten niet behoorlijk betalen. En met het digitale uh, landschap ja. zoals Spotify is het helemaal niet meer te doen. En zeker niet als je het niet, helemaal niet in eigen hand hebt. Maar zelfs als je het in eigen hand hebt, je krijgt... 0,0000001 000 cent volgens yeah, mij per yeah, keer. En daar kan je ja. niet van leven. Dat gaat nee, gewoon nee. niet. Nee. Ja. En ik denk ook dat ja, zo'n Spinvis die heeft dan een hele tijd geleden, nog voordat ik bij het Roze Ensemble kwam, maar heeft hij ook een project met hun gedaan. Hè? Of, of ja, met klopt, ons. Dus, ja. dus ja. ook daarin ja. is dat ook niet helemaal. Hij met alleen maar zijn eigen liedjes, zit, maar, maar die gaat die doet ook theatertours en die werkt ja, ook samen. Zeker. En en het dus en, het ook op, op die manier voor. Is het, tv uitzending of film. Ja, uh, ja, ja. Ja, dus je moet ja. echt heel, heel divers, diversify in het mooie Nederlands om, om, om er een beetje van te kunnen, te kunnen leven. Ja. Hoe ben jij bij de bas gekomen? Ik denk dat ik had met mijn... Uh, heel vroeger met mijn maatje Chris Pijn... Uh, luisteren we naar Iron Maiden. Hij Hoe oud vond, was je uh, toen? Gitaar, nou ja. ja. Dat is denk ik 7, 8, 9, denk ik. Uh, maar goed, uh, de, die, de oude plaat van Iron Maiden vond ik prachtig. En Led Zeppelin kwam heel snel om de hoek. Uh, inderdaad via mijn... Ja, Turka. Ik had Amerikaanse neven die ik dus veel in dat Deense zomerhuis okay, zag, ja. waar dus de familie, ook de Amerikaanse tak die die kant op was geëmigreerd, in de zomer altijd bij elkaar kwam. En via hun hmm. kwam ik aan, heb ik veel naar Dylan en gewoon een beetje, beetje die hoek van muziek meegekregen. Maar goed, een inspiratie. Als bassist? Oh ja, als nummer. Ja. Uh, als nummer. Eh uh, uh, nou Rambalon. Dus dan John Paul Jones, toch? Ja. ja. En die begon je ook? als. Ja, ja, ja. Als ik een invloed heb, dan, dan is de, dat denk ik wel hij. Ik heb ook veel okay. van zijn lijnen uitgezocht. En, eigenlijk, en toen ik de puberteit in schoot, toen kwam net Blood Sugar maar ik van de Red Hot Chili Peppers kwam ja. uit. Die sloeg in als een bom bij mij in mijn beentje. En mijn bandje ook, mijn bandleden. Dus maar qua euh, muziek of ook echt het baswerk? Van... Echt het baswerk. Ik, ik heb denk ik elke ja. noot wel uit uit cassettebandjes en van cd's geplukt. En op het fietsje naar de bibliotheek toen dat, uh, toen dat boek uitkwam. Waarin alles uitgeschreven stond wat hij ja. weet. Dus, dus <lacht> dat is echt... Uh, en dan via dat weer ook de, de parlement van Cadillac. en, ja. en, en, en, en ja. de ja. Van Heel muziek. Ik, ik weet niet hoeveel daarvan nou... Uh, ...in het DNA van Sommerhoes terecht is gekomen. Maar misschien okay. wel... Ja. Het uh... parlement, ja. ja. Maar goed, het bruggetje naar... Sommerhoes. Sommerhoes, ja. Volgens mij hoorde wel iets over een Sommerhoes in Denemarken. Ja. Nou, dus ik ben half Deen. Ja, nee, dus ik heb... Mijn, mijn vader is... Nou, uh, uh, uh, is met mijn Nederlandse moeder samen geweest. Maar toen ik twee was, uh, zijn ze uit elkaar gegaan. Zij dus zijn teruggegaan naar Denemarken. Mm -hmm maar zijn ouders die hebben vlak na de Tweede Wereldoorlog... Uh, van een aardappelboer een lapje grond gekocht... en daar een zomerhuis uh, opgebouwd... wat eigenlijk naarmate de familie groeide, uh, meegroeide. En dat is, nou ja, zomerhuis is Samerhoes in het, uh, in het ja. Deens. En eigenlijk is dat een plek waar wij ook uh, nog steeds elke zomer... en ook uh, de, de tussendoor als, als we eventjes hebben heen gaan. Dat is gewoon een mooie plek in het bos, in de buurt van het strand. Lekker wandelen... En daar is... Is There Such a Thing as Too Much Love... hebben we daar met Edwin Willemen uh, diegene die ook die plaat heeft geproduceerd opgenomen. En hebben daar gewoon een week gezeten... en uh, gewoon in de woonkamer... een mooie set gemaakt en, en ingespeeld. Oh, okay. yeah. En eigenlijk heeft die plek... omdat je daar zeg maar elk jaar komt... ook een soort, soort cyclische rol in... in uh, dat je terugkijkt naar wat... Uh, ja, is, heeft er... Ja. wat ja. is er het afgelopen jaar gebeurd... en wat, wat staat me eigenlijk te wachten... Zeker, het is een moment van rust en een moment van doorstarten. Ja. Je komt eraan en eigenlijk dat is zo mooi. Iedereen komt eraan en de eerste nacht slaap je zo vast. Volgens mij heeft iedereen dezelfde routine. Je komt aan bij het zomerhuis. Het eerste wat je doet is water drinken, want dat komt daar uit, uh, uit de grond. En is lekker, ge, lekker gefilterd door, uh, door het zand. En, uh, ja. um, dat doe je en de eerste nacht slaap je echt zo diep en droom je... Zo gek. Iedereen yeah. heeft iedereen heeft dat, <laughs> dat als je daar aankomt. En het is een moment van over ja, je ziet familie weer. En het is, het is qua natuur een hele fijne plek. Je zit zo snel op het strand en midden in het bos. Het is echt een moment van, van wat is het inderdaad het laatste jaar gebeurd? Wat, hoe, ver is het, hoe groot is het verschil met vorige zomer? Met mensen, <laughs> ook met kleine neefjes en nichtjes. Soms zie je ze maanden niet. Nu wij, gaan, wij gaan nu wel meestal twee of drie keer per jaar. Yeah. Dus ze zitten er maanden tussen en dan zie je die kinderen zo omhoog ja, schieten. Ja, ja, en dan, ja. oh ja, jij, jij bent nu afgestudeerd, jij bent nu aan het werk. Waar staan we, waar gaan we heen? En dan, het is zo, ja. uh, daar ontstaan ook ja, ideetjes voor teksten, voor liedjes, ja. sfeertjes. We hebben een, toen we, met welke plaat hebben we dat gedaan? Is Thing is Too Much Love, volgens mij. Die hebben toen gespeeld, toen we op de opera dagen speelden in Rotterdam, ja. toch? Uh, we waren onderdeel van de Nieuwe Stemmen op de operadagen in Rotterdam in 2015 en uh, als onderdeel van het programma gingen we huiskamerconcerten doen mm -hmm. um, en uh, daar werden we ook begeleid door een regisseur, een dramaturg eigenlijk moet ik zeggen, Timothy Nelson. Ja. Um, die werkt nu bij een opera in Washington volgens mij, de Opera operagezelschap daar. Ja, ja. Het opera-gezelschap... Um, en hij had toen onze ons gehoord en dacht, weet je, wat jullie moeten proberen een beetje aan elkaar te spelen en het een groter verhaal te maken. Want we hebben vrij ja. korte liedjes, maar ja, omdat nou in de huiskamer elke drie minuten, ja, hey, applaus, uh, verder, het wordt een beetje awkward. Dus dat ga je dan langer spelen. En om daar heel verhaal van te maken, hebben we toen een... Um, um, met een opname boven ons hoofd op het plafond gespeeld. En die opname hebben we toen die zomer ervoor gemaakt van de berg... die midden in, uh, in de tuin daar stond. hele mooie okay. grote berg. heb ik een stoel ondergezet en mijn telefoon naar boven gemikt. De camera en die berg oh, zo in de wind. Yeah. Uh, het geluid van de wind, maar vooral het ja, die blaadjes die heen en weer ja. gaan gefilmd. Oh, mooi, leuk idee. Um, en daar hebben we uiteindelijk een... een een video die heeft, dat, heeft daar meerdere lagen van gemaakt. En okay, dan konden wij dus yeah. een heel, het, he, het hele concert konden wij dat boven ons beamen. Ah, met shortroad ja, beamer ja, ja. als ja. Een soort van bladerdak, ja. maar ook openheid. Ja. Ja. Uh, dat was heel mooi. Maar dat is de berg die bij het zomer stond. Stond. In stond. De, en je zegt het ah, goed, stond. Ja. Want die, die zomer, die uh, oktober daarna. Ja, is die, uh, is die... in... Welke storm was dat? Ik weet ja, niet meer welke storm. Maar het was een hele flinke storm. En toen is die omgewaaid. Ja. Net langs het huis heen. Gelukkig. Ja. Dus uh, als die boven op het huis was ja. gevallen, was dat ja. einde huis geweest, dat denk 70 ik. jaar oude berk. Dat is ja, een, ja, een flinke knoeperd was dat. Dus ja. net op tijd opgenomen. Ja, ja. ja ook ja. dat. Ja. Was, ja. Ja, wel een mooie ja. connectie ook met... Ja. Uh, Jullie ja. Ja. Ja. Ja. leven zo ook een beetje... Ja. Ja. Ja, volgens mij hebben we letterlijk het geluid ook toch van die berg ergens opgezet. Ja, er zijn, ik zie, we hebben wat intermezzo's. Als ik het op zijn Nederlands uitspreek, staat er onder birken. En op het Deens is dat onabirken. En dat betekent dus onder de berg. En dat zijn inderdaad improvisaties die ik met mijn broer, die speelt ook contrabas, dat hebben we en, en die geluiden van buiten, daar doorheen... Een mix. Dus we hebben echt geprobeerd dat, dat zomaar huis in die plaat op te nemen. En dat was denk ik ook wel heel interessant van die, die Timothy Nelson die nou ja, ons inderdaad uitnodigde om ja, dat versnipperde van een normaal concert los te laten en, en echt te zoeken naar grotere lijnen. En hoe zet je liedjes achter elkaar. En hè, ja. dus, zoals nou, nou ja, van die reprises, dat is ook iets wat je natuurlijk met, met in klassieke muziek veel met, met leitmotieven ja. hoort. En, en, ja. en een kleine muzikale intermezzi, dat, dat themaatje die terugkomen. En, en, en dat hebben we denk ik ook daar heel veel van, van meegenomen. Die, de de ja, theatrale ja. kant. En misschien, nou ja, dus ook toch de opera op een of andere manier. Eh, niet zozeer misschien een andere kunstvorm, maar wel een ander genre binnen de muziek die, die ons. Ja. Uh, en welk nummer zullen we nog eens draaien dan? Wat? Nancy's Wish is wel gaaf. Zullen we die doen? Ja. Ja, Nancy's okay. Wish. En dat is ook een ode aan Nancy Brick. Dus waar we het, waar Eerde, we het eerder, eerder over, over hadden. Ja. Oh Maar hebben jullie nog uh, plannen met Sommerhoes om nieuwe dingen te maken? Want wat ik volgens mij eerder ook al zei, de productie over de jaren heen is niet heel groot. Nee, nee. dat klopt. Nee, dat, wat... wat waar heeft dat mee te maken? Is, dat gewoon, is het moeilijk om nieuwe songs te maken? Of? Nou ja, het, het, het lastige... Uh, is dat natuurlijk, hè, de, de, de, als er niet een label achter je aan zit... wat, wat de opvolger wil hebben... Dat, dat je het gewoon echt helemaal zelf moet bedenken... en, en uh, uit jezelf moet trekken. Uh, dat is ding één wat er speelt. Dus soms is het inderdaad, moet er een, soort, een, een, een genoeg nieuwe ideetjes zijn... dat er een soort kritieke massa ontstaat... wat, wat dan doorduwt van hé, hey, dit zou wel eens een nieuw album ja. kunnen worden. Maar je voelt niet de drang... Om nou, uh, uh, nieuwe wat, dingen te maken. Wat het toevallig... ja, nooit en altijd. Dat is, zo, <laughs> dat, is, dat is echt aan de hand. Ja. Als je ja. vraagt van de, hoe je nieuwe songs maakt, nooit en altijd. Um, want er liggen wel nieuwe ideeën. En, maar we spelen inderdaad minder. En dat, ik denk dat het dat is. Dat we ook minder vaak optreden. Want toen we nog veel meer huiskammerconcerten... Dat is een beetje met de, met de pandemie is het zientje uh, het, het heel klein geworden. Um, van mensen die graag huiskamerconcerten doen. Want dat is eigenlijk omdat we toen zoveel speelden... dan op een gegeven moment heb je die set honderdduizend keer gespeeld. Dan denk je, ja. ik wil een nieuw liedje. Of, oh, we spelen dan, kunnen we alvast dit liedje proberen. Ja. En dat is hoe bij mij dan de nieuwe liedjes ja. in de set komen. In de, dan komt er in een, een, komen. een, een flow Ja, want dan denk in. je, oh gaaf, weet je, dit ideetje past heel mooi daarbij. Laten we dat dan, dan in die huiskamers ja. uitproberen. En dan is het klaar en dan wil je het gewoon opnemen. Ja. ja. Um, dus dat is er een beetje bij ingegaan. in Rotterdam heb je niet een uh, gluren bij de buren? Uh, ja, maar, ja, ja, heb je. Maar er zijn... Uh, dat is het nadeel, denk ik, van ouder worden. <laughs> ook, <laughs> misschien, ik weet niet. Er zijn veel <laughs> dingen, maar... Um, ja, het is vaak onbetaald. En dan hebben wij toch niet de luxe om dat allemaal te doen. Nee. Want je... Ja, en, ja, of is het gewoon een slap excuus? Dat kan ook, hè? <laughs> dat we, nou ja, nee, en de afgelopen jaren, twee jaar, we hebben ook eigenlijk uh, vorig jaar hebben we een heel uh, een voorstelling geschreven voor Jeugdtheater Hofplein. Muziek daarvoor gemaakt. En dat gaan we aankomend jaar weer doen. Dus dan schrijf je stiekem toch wel een heel album. Want het is ja. wel echt een uur muziek bij elkaar. Um, dus daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Ja. Ja. En dan, ja, dan is het gewoon met werken en niet zoveel spelen is het gewoon niet aan de hand dat je even snel een album opmaakt. En er zit inderdaad niemand op te wachten. Dat klinkt negatiever dan... Uh, dan nee. dat ik het bedoel. Maar er is niemand die zegt, hé, uh, hey, uh, januari uh, 2026 moet het wel af zijn, deze tien ja, e songs. Ja, ja. Dat is gewoon niet aan de hand. En qua fans eigenlijk dan ook niet. Nee. Ja. Ja. En hoe de hoe, hoe, hoe, muziek die je maakt voor zo'n voorstelling, dan zit je een beetje de, binnen de kaders van de voorstelling. In hoeverre is dat nog voelt dat als echt eigen werk? Of ben je dan ambachtelijk bezig om iets samen te stellen wat de voorstellingen ondersteunen. Een beetje van allebei. We zijn wel echt gevraagd als sommerhoes. Ja. Dus, dus de, de, de of regisseur... Die, die had ons via... Uh, degene die de kostuums heeft gemaakt... Uh, ontdekt. Okay. Die heeft ons voorgesteld. En, en bij hem hebben wij ook in zijn atelier... een keer een huiskamerconcert gedaan. Dus, dus die, die huiskamers, ja. dat, dat is echt een soort rode draad... ook door, door ons, ons bestaan. Zeker, ja. um, dus in, in, in die zin... He, wisten wij dat wij gewoon niet ineens een, een, een disco of, of, of uh, he, uh, echt een heel andere kant stilistisch, op hoefden op, op, op, te gaan. Mm -hmm. he, en tegelijkertijd maak je natuurlijk wel muziek voor een jeugdvoorstelling waarvan je een ja. beetje wilde dat, dat, dat die kinderen dat, dat, dat leuk vinden. En je hebt natuurlijk ook uh, he, de, de tekst wordt aangeleverd. Um, wat uh, tegelijkertijd ook heel fijn is. is Net zoals met de Jos dat, dat geeft ja. een heel fijn kader. Het geeft eigenlijk een metrum. Het geeft een sfeer uh, waarop je hè, de, ja. de, de, de muziek mag invullen. Maar het was heel leuk om te doen. En ook heel gaaf om te zien hoe dat ja, in, een, uh, in een voorstelling allemaal uh -huh. terecht is gekomen. Ja. Maar ja, zoals Vera zei, het is een uur muziek... en ons ja, gemiddelde EP'tje duurt een half uur. Dus we hebben eigenlijk wel in, in dat <laughs> ja, jaar... Ja. Uh, zeg maar een dubbel album geleverd. <laughs> <Ja, ja, laughs> en, yeah. en, en dan is het ja. inderdaad dan... Uh, dat is toch wel apart, ja. ja. Dan, dan lijkt het de, alsof je niet heel veel zelf aan het doen bent. Maar ondertussen wordt er wel veel... Ja. Ja. Er wordt wel geschreven, alleen is het dan even niet voor jezelf. Nee. Ja, we hebben inderdaad als Sommerhoes niet de luxe... dat dat het enige is wat ons bezighoudt. Hè? Dat, nee. Het, het roze Ensemble heeft uh, ook een tijd lang... Nou ja, dat, dat is ook door gebrek aan subsidie en gebrek misschien nog aan, aan levenskracht, uh, is, dat, is, is dat ook ten einde gekomen dit jaar? Wat eigenlijk ook een, een uh, nou ja, zeker op mij een heel grote. En op onze muziek ook gewoon een uh, op meerdere manieren een heel grote invloed heeft gehad. Yes. Maar kun je ja. iets meer vertellen over het Rosa Ensemble? Want uh, ik, het is voor mij niet een heel bekend. Uh, nee, nee, dat is een, uh, een club die zo'n beetje 30 jaar geleden door Daniel Cross onder andere is opgericht. En dat is een ja een ensemble wat eigenlijk altijd een beetje de, de ook de randen heeft opgezocht het was dan hè en je dat experiment, een experiment experimenteel ja. moderne muziek ensemble met, met gecomponeerde muziek ja, waar we eigenlijk ook altijd op zoek gingen naar samenwerkingen. We hebben wel eens met Jan van der Wal hebben we een voorstelling gedaan. Er was met een, met een opera gezelschap deden we vaak dingen. We hebben uh, een, een hoorspelencyclus. Uh, een beetje met die, ook, met die yeah. Scandinavische henoir-detectieven-achtige yeah. mm -hmm. dingen hebben, mm -hmm. hebben we gemaakt. Ah. En daar was eigenlijk ook uh, aan de ene kant uh, niks uh, uh, gek genoeg. En ook op het moment dat dingen te normaal werden... dan was er altijd wel iemand die er heel graag... net een, een, een dissonantje tegenaan wilde zetten... Om, om dingen een beetje scheef te trekken. Okay. Yeah. En ja, dat is ook voor ons sowieso... Uh, dus een muzikaal een invloed geweest... maar het is ook altijd een... ja, hoe zeg je dat? Ook instrumentaal bijvoorbeeld. De, de, zij hadden een mooie vibrofoon... die uh, op onze plaatjes uh, regelmatig oh, yeah, yeah. mm -hmm. uh, terug hoort. Die, die, waar we gewoon beschikking over hadden. Mooie diepe trommels en, en, en, en heel... En een mooie ruimte. We hebben ook volgens mij best wat overdubs in, in, in de ruimte van, uh, van Rosa gemaakt. Uh, de, dus ook, hoe zeg ik dat? Ja, logistiek en instrumentaal heeft die plek ons, ons verrijkt. Ja, als, als okay. ja, Dus dat is uh, misschien is het wel leuk om daar ook iets van te laten horen. Ja. Daar staat er ook eentje van op. De Tuurlijk, dat ja. kan nu precies. Ja. Die, die, ook uh, staat erop, Battle Rox? Ja. Ja, mijn lievelings. Ja. Mad on rocks. Mad on rocks, mad on rocks, mad on rocks, mad on rocks. When they die, each one gets nothing more than a stone big enough to chisel his name on. And yet during a lifetime, many have destroyed whole mountains. Destroyed whole mountains. There's that rattling sound again, like a snake hidden in the scrub. It can kill you, but you can't see it. It can kill you, but you can't see it. It can kill you, but you can't see it. it can you, but you can't see it. The machine must be far away though, for no matter how far you gaze into the distance, there's nothing to be seen, nothing to be seen, nothing to be seen, nothing to be seen. Suddenly on the mainland, a dark ball appears, as though it had jumped up from the barren hills of mining waste. It floats. And then heads this way. The sound is still there, hammering more vigorously than before. The helicopter has appeared like a black hawk diving on the quarry, making the dust rise in a cloud. And the dead trunk of a paperback tree crashes under the force of the man-made wind. Man-made wind, man-made wind. The man has gone crazy on minerals lately with his electronic gear for traces of uranium Insect to use as bait. A column of bulldozers come crawling in with an awful roar as roar roaring smoke, roar and smoke, smoke, ripping the earth to dust, eating their hills away, eating the hills away. There is nothing to be rusting steel skeletons and a few of the cranes still keep their heads above the ground Even though their bodies are swollen by the rising sand Only the tops of the trucks can be seen And the rest is hidden by sand Oh but look, there's a big hole where the sand has been dug Until the water was deep enough for the huge ships calling to take away rocks Take away rocks, take away rocks, take away rocks A shadow has appeared like a huge bird, the helicopter's back, the gusty wind so loud and strong, the helicopter is drifting, and a steel rope winches down with a bag tied to its end, probably full of tools for chipping the rocks, chipping the rocks, chipping the rocks, I can't see much through the sandstorm, the rope looks like it's caught on something. The helicopter looks more like a floating shadow as it loses height and is swallowed by the sea. The mainland was a mountain of rocks enough to keep the men busy poking with their Geiger counters, pulling out the guts of the rocks, pulling out the guts of the rocks. Now. jouw inspiratie en invloeden? Nou, ja, ik hou... Ik ben dol op... Scandinavische songwriters. Dat is ook geen verrassing misschien. Abba, Abba is geweldig. <lacht> ja, toch? Vind ik, vind ik, heel, ik vind het heel knap in elkaar. Het is niet het heel, zit heel helemaal mijn vibe. Maar ja. het, is, het, is, het is heel goed. Ja. Nee, ik, heb ik het meer over... Uh, over Andrun, over Moddy, Over uh, Agnes O'Bel... Moddy. Okay. Ja, Moddy. Moddy is wel echt een van mijn uh, favorieten. Ik denk dat eigenlijk Damien Rice was mijn... toen, toen ik twintig jaar was... een, een, uh, een groot ding voor mij. Ja, nee, ja, en vooral de combi met Lisa Hennigan... <coughs> vond ik geweldig. Hmm. En uh, ja, van de afgelopen jaar... ik vind Moddy gewoon... Ik vind, zijn manier van schrijven vind ik geweldig. Ik vind zijn gitaarspel te gek. Tokkels. Maar het is toch een band... Moldy is een songwriter. Een songwriter? Is, een Noorse, okay. is hij Noors? Ja, Noorse? Ja, Noorse. Uh, Noorse songwriter. Ja, en hij, hij heeft ook een band... maar hij speelt okay. vaak ook uh, uh, solo. solo. Ja. En als hij hier in Nederland is... speelt hij ook... ik heb hem de laatste keer in Nederland gezien... in Amsterdam... speelde hij ook met... Um, Roos Marijn... ik weet niet hoe zij van de achternaam heet... Uh, ook een songwriter in Nederland... en die speelt viool ook... en die, speelt, die ging hem begeleiden... en het was echt prachtig... was zo'n mooi concert... Um, in een kerk in Amsterdam, maar ik weet niet welke kerk het was. Uh, ja, dat vind ik geweldig muziek. Andrewn vind ik geweldig. Dat maar dat is, heeft heel veel invloed gehad, ook hoe je nu zingt en uh, hoe je nu muziek maakt en... Ja, ik denk nee? het wel in de vorm van en tokkels ook en zo, want hij tokkels, maakt, oké. ja, hij maakt echt te gekke dingen op uh, ja? gitaar, ja, ja. En ook de manier van een concert geven. Ja. Dat vond ik toch wel echt... Uh, ja. Ja. En Damien Rice trouwens. En Wally Volgens mij hebben we Demi Rice in Carré gezien. Daar, zijn mm -hmm. we, daar staan we op YouTube. Het uh, okay. was een heel gek concert. Hij stond daar ook in zijn eentje. En toch, wauw. Je staat gewoon in je eentje verhalen te doen in Carré. Ja. En uh, die plaat was toen volgens mij nog niet eens uit. En ging die voor het eerst, of net uit. ging hij, In Carré? Ja, en ging die allemaal... Voor mij waren het best wel... Ik had, ik weet niet of hij al officieel uit was of niet. Uh, maar voor mij was het voor het eerst dat ik al die nieuwe liedjes hoorde... en dacht, wow, weet je, wat een te gekke uh, verhalenverteller is deze man. En hoe kan, weet je, hoe kan je eigenlijk met zo weinig zoveel vertellen? Ik ja, ja, ja. denk dat nee. je net als je dan vraagt naar een invloed... dat het niet zozeer in die zin is een invloed van... De, de, dat, dat wil ik ook kunnen of dat wil ik ook gaan kopiëren... of ja. zoiets wil ik ook ja. gaan doen. Maar dat het ja. meer een soort bevestiging is... Van iets wat je, waar je muzikaal zelf ook, hè, wat, wat ja. een eigen taal is. En dan vooral dat verhalende wat je, wat je vertelt. Oké. Okay. Um, en, en het minimalistische ervan. Dus dat je eigenlijk met, met, met een stem en, en, en een gitaar, of in, in ons geval een, en een contra was, en soms een ja. tweede stem erbij. Hoe fijn het is om uh, nou ja, dat ook als basis te hebben. Okay. Dus dat die, ja. de, nu ik erover na zit te denken, denk ik ook dat het publiek. Wat dat mooi vindt, dat daar dat vooral daar de, uh, het verlangen in zit. Of zo. Als, ik dat, als ik die concerten met, naast elkaar leg, die van die, die ik toen heb gezien en die uh, van Damien Bryce in Cray, denk ik dat, dat zijn volgens mij bijna dezelfde mensen. Ik weet niet of het dezelfde mensen zijn, maar het zweertje is van die concerten is zo hetzelfde. Yeah. Het zijn mensen die. Yeah. Een luisteren en gewoon invested zijn in wat ze horen, en ja. Ja. Uh, daar op dat moment okay. zijn ja. en van kunnen genieten. Ja. En ik denk dat dat is misschien. Geen publiek uh, met Dutch disease nee. Nee. Nee. overal doorheen zitten. Nee, helemaal niet. Nee. Muisstil en ja. echt ontroering. En, en uh, ja, soms hebben mensen het er even niet mee of zo, maar dan is het ook oké. Okay. Maar het is, ik denk dat de gemeenschappelijke deler van mijn. Uh, oké, okay, leuk, ja. Uh, van mijn invloeden, zijn, is eigenlijk meer misschien een publiek ook. De luisterhouding. De luisterhouding, ja. De, ja, de, van, ja. ja. ja. ja. ja. En De plek die gecreëerd wordt. De luisterattitude, of, uh, ja. ik vind dat misschien is dat... <laughs> een luisterattitude. Een luisterattitude. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt inderdaad uh, ja. nee, een paar, de eerste die nu bij me opschiet, maar bijvoorbeeld in Delft heb je het Rietveldtheater, oh, uh, ja. je hebt Den Helder, hoe heet onze vriend? Nou, die, uh, ja, die bioscoop. Ja, of, of, die, die, die ja, ons ook wel eens heeft uitgenodigd om daar te spelen. Waar je met nou hebt gespeeld. Ja, maar volgens ja. mij hebben wij daar met Sommerhoest ook een, een, een tijd geleden, dat is wel wat langer geleden. Maar goed, of, in Egmond? Ja, ja, ja. Ja, ja, in Egmond natuurlijk. Uh, de, de, ja. De, de, ja, Hoeve Overslot. De, de overslot. Ja. Ja. Ja. Je hebt een aantal plekken uh, waar je altijd met dat soort dingen welkom bent. Ja. En, en, en dat, dat is uh, inderdaad het, het, het luisterende publiek en uh, mensen die een avontuur aandurven met je. Ja. Ja, maar je, doet, je moet het toch samen doen, ja. als, als muzikant met het publiek tijdens optredens. Je doet het ja. samen, het is niet nou, alleen de Dylan muzikant meer, die... Ja. Ja, nee, die is, heb ik nooit live nee. gezien, ik kan, nee. er niet over, kan er niet over praten. Ja. Maar, maar ja, je hebt het toch nodig. Moeten we een nummer draaien van Moddy of een ander nummer? Ja. Doe maar Modi ja, house, house by the, the Sea. Dus Scandinavischer dan dat gaat het niet worden. Ja. Where your heart is, then I am home now. Though I am far away, for so long I've let deep forests guard it, and now it's begging me to stay. And I'm trying my best to be tough, to pretend that I'm strong can't siphon it off but I'm not who I wanted to be in my heart I belong in a house by the sea they say home is a place where you're needed then I am be silent and kiss it back. This is not who I want you to see. It's just adding on weight to the darkness in me. And from the little I have understood, I believe that a house by the sea Can choose to be and I've decided to carry home inside me so it's not really as if I am leaving no it's more like something pulling me cause behind everything that I do I just want to force want to carry this through Fill my lungs with a sweet summer air In my heart, in my mind I am already there Yeah, behind everything that I do I just want to come home And lay down beside you And then I'll be who I wanted to be In my heart I belong in een huis. By the sea. Mm. En natuurlijk, uh, we moeten het nog hebben over de Everly Brothers en jullie ja. project. We gingen met de auto naar Denemarken en we hadden een verzamelaar Everly Brothers. Liedjes Van een nummer of 30, denk ik. En die zat in, maar hadden we dan geen andere cd bij ons? Ik vroeg me dat af of hij een kabelstuk was of zo. Maar in ieder geval, we hebben Heen en Terug. Die verzamelaar, uh, ik weet niet <laughs> ja. hoe vaak gehoord. Ja. Ik denk dat we dat hele rondje wel acht keer uh, heen, acht keer terug. Ja. En dan bij een paar liedjes echt van... Ah, oh, dat is wel echt gekke harmonieën wat gaaf. Die wat samenzang je, is dat, van poe, hun is natuurlijk zo ja. gaaf. En dat weet je, eigenlijk zijn de Everly's een beetje de voorloper van... Ja, van wie niet wie, hebben er allemaal gezegd dat ze... Ja, een Garfunkel... Dat ze geïnspireerd ja, zijn ja, door... Ja, Beatles, hun boys, veel. Boys, en dat had ik Beatles, me eigenlijk nog nooit zo ja. gerealiseerd... totdat je dat dus zo vaak achter elkaar hoort. Want heel veel liedjes ken je wel, qua ja. melodie. Ja. Maar ik had er nooit echt naar, echt naar geluisterd. We hebben dus echt een voorstelling gemaakt. We hebben oh, ja. gewoon een avondvullend ja, ding. Dat ja? we ja? gewoon okay. echt een dik uur aan Everly's hadden... en ook met... De gewoon de verhalen erbij ja. over, over hoe dat nou zat tussen die broers. En, en, uh, en ook dat het schrijversduo is nou heel erg dat ik die even niet kan, kan, kan oplepelen. Nou ja, dat, dat mag de luisteraar zelf even opzoeken. Ja. Maar dat is heel schattig dat bijvoorbeeld nou ja, een heleboel van die liefdesliedjes, dat is ja. dus door een, een schrijversstel, een, een, een man en een vrouw, is dat geschreven voor twee broers. Dus wij vonden het ook heel leuk om dat dan weer Teruggeren. terug te vertalen ja. naar een stel wat, ja. wat, wat, wat die liedjes aan het spelen is. Nou ja, inderdaad, in de, in de, toen, toen er even helemaal niks kon en mocht, hebben we ook met hulp van uh, de, de, de popunie in Rotterdam, die had een potje voor initiatieven. Okay. En toen ja. hadden we, we hebben gewoon een klein PA-setje en dat hebben we zeg maar, tegen gewoon de, de band met balkonnetjes van, van verzorgingstehuizen uh, uh, gewoon aangezet en uh, aangekondigd. Ja, oh, uh, Op uitnodigingen. We zijn dat niet, ja. Uh, ja. <laughs> niet heel punk zomaar gaan doen. Maar hè, dus ook, ja, uh, en wat, hebben we mooi. inderdaad een, een, een klein toertje gedaan waarin we gewoon die muziek hebben gespeeld die ja. natuurlijk die, die mensen, ja, oudere mensen gaan kennen. Was, het, ja, en het was voor ons ook vooral goed om de deur uit te gaan en ja. Iets, ja. iets te kunnen doen en iets positiefs bij te dragen. Ja. Ja. Aan ja. De situatie. Maar goed, hier met, uh, met de, die Everly Brothers ja, uh, ja, ja gewoon zo, echt, echt ja. als zangers. Dus het is gewoon ja. voor ons allebei gewoon heel goed voor de samenzang geweest. Heel inspirerend. Ja, en het zijn gewoon zulke prachtige liedjes. Welke nummer uh, staat erin? Devoted to You? Nou, die dan net niet. Die ja, net goed, we hebben niet. Een, uh, ik denk dat de eerste die we deden was Like Strangers. Ja, en ik ben volgens mij... So Sad. Die, dat so sad die to, uh, dat vind ik het om te spelen volgens yeah? mij. Watch Good Love Go Bad. Nee, toe, hoe heet yeah. dat? Ja. Dus, uh, goed, uh, uh, die uh, komt vaak langs. Ja, ik heb gewoon de hele catalogus een keertje, keertje doorgezept uh, veel. Dat zijn denk ik ruim 400 liedjes. uiteindelijk ja, liedjes. zijn er daar een stuk of twintig... Ja. waarvan uh, die, die bekend, bij ons uh, allebei ja, resoneerden... Ja. en ook een beetje te doen waren qua, uh, qua arrangement. Um, en dus ook wat obscuurdere pareltjes. Waaronder... Uh, de, de, The collector. Die, de, de, de, de Collector. De ja. Collector, ja. wat inderdaad gewoon een heel mooi spannend liedje. Ook wat voor een... Uh, een Silence of the Lambs-achtige film... heel goed als, als, als intro zou kunnen... met best een ja, beetje een, een spannende, uh, spannende tekst ook. heel mooi maf-akkoordenschema... akkoorden die spelen die, die is echt in onze set eigenlijk terecht gekomen. Die is overgebleven, die spelen we vrij vaak. Ja, ja die speelden jullie nog in de, de galerie van Hugo Borst. Ja. Optreden. Ja. Ja. Ja. ja, hij is een beetje vast in de set blijven zitten. Ja. Omdat het, het is gewoon heel... Hij past er ook mooi tussen. Uh, ja. ja. Ja. ja. Ik zou willen dat ik hem zelf had geschreven. afronden. Ik heb nog één vraag. Waar zijn jullie trots op? Nou, waar ben ik trots op? Nou ja, de, dat er platen zijn. Nou ja, dat was eigenlijk ook mijn mijn. Ja? Output, dat, het dat het doet, ze er zijn. Ja. Ons, onze output is het. Het is niet zo dat er elk jaar een nieuwe uitkomt, maar wat er uitkomt, daar zijn we daar Sta ik achter. Staan ja. we achter, zijn we trots op. Hebben we hard aan gewerkt. Ja. Uh, en ook fijn op samengewerkt met mensen. Dat, dat okay. heeft ons. Zeker. Ja, ja ook, ook het heeft vriendschappen gevoed. En, en inderdaad, ja. het, het, het proces, okay. nou ja, zoals we vertelden over dat eerste album... daar zijn we gewoon heel close geworden met Mark en Dirk. En, en ja. Dat heeft ook voor jouw relatie ja. met je vader iets moois gedaan. En zo heeft eigenlijk elke plaats wel ook gewoon in, in, in ontwikkeling okay. als mens... iets, iets heel moois oh, dat zeker teweeg mooi. ja. uh, gebracht. Ja. Ja, ja. Dus, dus, maar we hebben, en dat vind ik ook gewoon heel leuk. Dat we echt ons eigen hoekje een beetje hebben, hebben opgezocht. Okay. En daar ook wel trouw aan zijn gebleven. Ja. In, in, in de albums en EP's die we uitbrengen. Ja, duidelijk. Bedankt. Ja. En wat is dan vraag twee? Wat is dan echt de laatste vraag? Pim vraagt altijd uh, uh, naar jullie belevenissen... op het gebied van seks, drugs en rock'n'roll in de muziek. Ja! <laughs> <laughs> ik? <laughs> Naar onze is de belevenis. <laughs> ja. Oké. Uh, ja. Oké. Okay. Okay. Yeah. Okay. <laughs> maar iedereen drinkt tegenwoordig gewoon water en eet ja. groen. Ja. Ja, ja, ja, het is eigenlijk alleen denk maar tijdens ja. de tijden zijn veranderd. Ja, voor ja. Te ja. Vol te houden om het ja. om, Ik denk het dat de seks, drugs en rock roll niet letterlijk in de seks, drugs en rock roll ligt, maar eerder in verdieping nu. in Hoe uh, durf je je angsten aan te gaan en durf je dieper? Oh, uh, verder okay. na te denken en ja, echt ja, ja. Uh, uh, je angsten te overwinnen. Of oh, zo. Ja. Ja, het Toch? Hem, ja, het is gewoon daar, van, ligt, daar ligt hem de rock roll in voor mij nu. Ja, wat, wat laat je... Wat neem je mee dat podium op? En eigenlijk de, de rest de, ja. vult iedereen oh, zijn okay. leven maar in zoals ja. hij dat wil, maar... Ja. Als je op het podium staat dan. Daar, ja, moet, ja, de, daar ja. moet alles openstaan. Daar moet je ja, ja. volledig kwetsbaar ja. durven zijn. En, en, uh, en, en ook gewoon alles, ja. alles wat er verder in je leven zit Maar Ja, die kwetsbaarheid. Het waarschijnlijk uit. een grotere durf dan gewoon in een pauze. Dat is het. Met drugs. En, en acteren. Acteren. Ja. ja. En dat ja. vind ik. Hè, ik had ja. het over waar ben je mee opgegroeid. Ja. Dat is voor mij dan inderdaad de Led Zeppelin de Stones ja. en zo en, en dan ja. de ultieme rock en roll. Maar als je inderdaad mij vraagt van wat is nou... inderdaad echt precies wat jij net zegt... wat is nou echt risico nemen? Of wat is nou, en, en dat is daar op het podium... het daar brengen, zeg maar. Ja. En, en, en daar de kwetsbaarheid durven... Ja. En dan ook nog overtuigend kunnen zijn... dat het gewoon en, authentiek is. En, en, en, en, en, uh, dat... en sommige mensen kunnen die switch maken. Hè? Als ik jullie zie... dan ben je heel dicht bij jezelf op het podium. Ja. Ja, of althans ik zeg heel erg het ja, maar dat, dat kan jij natuurlijk beter beoordelen. Nee, dus, maar volgens mij bestaat er ook niet een artiestversie van ons, toch? Heb je, heb je de, de muzikant Peter en Peter zijn dezelfde? Nou, ik denk dat die met zijn hoogheid steeds dichter bij elkaar aan het komen zijn. Ja. Ja. Nou, maar als je met Meccano op het de... podium staat. Dan, ja, dat is anders. Dan, dan ja. ga je mee in de flow van de band. Ja, en dan, maar dan gebeurt er ook inderdaad iets wat, wat is, inderdaad een, een, een basgitaar en een versterker en een, een, een overdrive. En ook die, die nummers natuurlijk, hè? Die, ja. die, uh, dat, dat brengt, maakt ook iets los wat uh, wel weer echt teruggrijpt tot nou ja, hè, de reden waarom ik ooit muziek ben gaan maken. En dat is toch ook wel gewoon die ontlading en, en die energie. Ja. Maar daar werkt volgens mij dat juist ook goed, doordat er ook rustige nummers bij zitten die, die dat, ja, juist ja, dat, die dat contrast ja. Uh, ja. weer... Ja versterken. Jij ja. nog vragen? Nee, ik nee. heb volgens mij alles wat ik had voorbereid wel... Uh... <laughs> ja, goed. Nou, mag ik jullie dan hartelijk bedanken voor dit interessante gesprek en uh, leuk inderdaad. Ja. Bedankt, voor de de Bedankt voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan, uh, veel succes nog. En ik hoop nog heel veel nieuwe platen. We, We gaan, gaan uh... ons best doen. <laughs> ja. Nu zit er iemand op te wachten. Ja, ja. Ja. Ja.